Raymond Seré met het NMS-journaal. Het verwachte slechte weer leidt ertoe dat een aantal festivals is uitgesteld of aangepast. Assen heeft besloten om het bevrijdingsfestival anderhalf uur later te beginnen... vanwege het slechte verwachte weer. De festiviteiten zouden rond deze tijd beginnen, dat wordt nu half twee. Het besluit is genomen in overleg met de politie, de gemeente en de hulpdiensten op basis van gegevens van Meteoconsult, zegt de organisator van het festival tegen RTV Oost. Het festival in Almere is uren uitgesteld vanwege het slechte weer. Dat zou ook rond deze tijd beginnen, maar is uitgesteld naar vijf uur vanmiddag. De buien trekken langzaam vanuit het zuiden over het land naar het noordoosten. In Vlissingen, waar premier Rutte over een uur de aftrap geeft voor de bevrijdingsfestivals, begon het een half uur geleden heel hard te regenen. Het festival daar gaat gewoon door. Islamitische staat heeft via een eigen radiozender de verantwoordelijkheid voor de schietpartij bij een expositie van Mohammed Cartoons in Texas opgeëist, melden diverse bronnen. pvv leider Wilders sprak gisteren bij de expositie in een voorstad van Dallas. Kort erna openden twee mannen buiten het gebouw het vuur. Een beveiliger werd in zijn been geraakt, daarop schoot een verkeersagent de twee dood.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 En dan het weer. Vanuit het zuiden trekken zware buien met onweer, hagel en windstoten over het land. Tussendoor ook zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Later een stuk frisser. En ook morgen een enkele regen- of onweersbui en dan veel wind. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Live. Z. Z. Z. FM. Met, Met nu. ZFM luncht. Goedemiddag luisteraars. Welkom op de 5e mei. Dinsdag de 5e mei 2015... Bij ZFM Zandvoort, ZFM Lunst. Ja, bevrijdingsdag. Ik dacht van, nou die duif die blijft lekker thuis. Die voelt zich bevrijd van de radio. Nee hoor. Ik doe het veel te graag voor u. Dus ik ben er gewoon. Tot twee uur vanmiddag met heerlijke muziek. Helemaal in het teken van de vrijheid natuurlijk. Ja, bevrijding zal in Zandvoort voor het eerst het 5 mei festival plaatsvinden op het Gashuisplein. Bevrijdingsfestivals, u weet het, zijn sinds 1980 in onze regio al onbekend. Haarlem is daar een voorbeeld van. Maar toch vindt de organisatie van On Air Events het zeer belangrijk dat ook in Zandvoort de mogelijkheid bestaat om vrijheid te vieren op 5 mei. Nou, ik zei het al, zojuist om 12 uur begonnen en wat is er allemaal te doen? Uh, tot 5 uur vanmiddag is er speciaal voor de kleintjes de mogelijkheid om deel te nemen aan allerlei leuke kinderspelen. Dat kost 3,50 euro per persoon. En om 12 uur is ook de rommelmarkt begonnen. Daar kunt u aan deelnemen voor slechts 2,50 euro. Ik weet niet of u zich nog kunt aanmelden, maar dat vindt allemaal ook plaats op het Gasthuisplein. Ga een kijkje nemen zou ik zeggen. Vanaf 2 uur vanmiddag tot 8 uur vanavond... viert het Gasthuisplein de Vrijheid met muziek... en diverse live optredens van Davy Binderfoot, Danilo Kuiters, Danny de Klerk en wie er komt aanwaaien. Voor de mensen die trek krijgen na deze dag vol vrijheid in de buitenlucht... bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een heerlijke barbecue... bij het Wapen van Zandvoort voor slechts 12,50 euro per persoon. Kaarten voor de barbecue zijn te krijgen luisteraars bij het Wapen van Zandvoort... Nou, voor meer informatie kunt u ook nog het internet raadplegen wwwonair tussenliggendstreepje events.nl of neem gewoon even contact op met Roy van Buringen. Hij is te bereiken op telefoonnummer 06 1942 7070. Fijne allemaal. Veel liedjes vanmiddag in het kader van, van vrijheid de freedom. Dit is weer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 Oh <laughs> We begonnen vanmiddag met een uh, nummer van A Raccoon, Freedom. Nou, we willen allemaal graag vrij zijn, dat vieren we ook vandaag. En uh, ja, gisteren de dode, denk ik, uh, meer, uh, ja toch wat treurige dag uh, voor een hoop mensen. Maar vandaag, uh, luisteraars, feest vieren. Alleen het weer is hier niet zo mee, hè? maar we willen wel met z'n allen vrij zijn, toch?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 Ja, ook George Michael en de groep Wham hebben een lied opgenomen... wat over vrijheid gaat. Freedom! ...maar in de hoofdrol bij WEM. Nou, dit nummer heet Freedom. Vandaag heel uh, in het teken van de vrijheid. je hem luncht vrij. <laughs> Zou ik het willen noemen. Met uh, nog een nummer wat met vrijheid te maken heeft. Uh, alleen je wordt nou uh, vrijgelaten door de kings. Set me free. Dat is ook een vorm van vrijheid als je een tijdje een relatie hebt gehad... en je hebt er geen zin meer in en je zegt tegen je vriendin... Van, laat me nou eens vrij. Ja, dat, dat is ook een bevrijdingsdag, ook een zeg maar. <laughs> ja, een heel andere vorm van vrijheid natuurlijk, dat weet je wel. Uh, nou, ik ben aan het zoeken voor u geweest... Uh, naar allemaal nummers die uh, iets met vrijheid hebben uh, te maken, zeg maar. Nou, het hoeft niet speciaal vrij te zijn in de zin van... Uh, dat je niet door een, uh, een bepaald land wordt bezet als... als uh, als Nederland dat je, dat je zeg maar net in het verleden door Duitsland wordt, uh, wordt bezet... en niks meer te vertellen hebt over je eigen, over je eigen uh, maatschappij... en uh, je eigen samenleving. Die vrijheid die vieren van vandaag. Maar er zijn zoveel vormen van, van vrijheid. Uh, laat ik maar eens beginnen met een simpel liedje over de vrijheid. Een Simple Song of Freedom.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 The Tell people everywhere We, the people here, don't want war. war 700 million, are you listening? Most of what you read, most of what you read Is made of lies Speaking one-to-one -one. Ain't it everybody's son? Symbols of freedom. freedom. Zongen door Tim Hardin was dit uh, Come and Sing, luisteraars, een Simple Song of Freedom. Nou ja, sommige landen, daar is het uh, af en toe uh, ben je vrij, maar uh, een paar maanden later, of soms een paar weken later, soms een paar jaren later, dan, uh, dan is er weer oorlog en dan ben je je vrijheid weer kwijt. Freedom comes, freedom goes, zou ik maar zeggen. Ja. Freedom comes, freedom goes.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 Is a nature running all around the town Everybody wants to and everybody tries to But nobody can hold it Ja, en zo kabbelen we naar de, de klok van. Uh... Deals van 5 mei 2015. Zo is dat. Wethouders van de vier kustgemeenten. die zijn verenigd in de stuurgroep Maritiem Windmolenparken. En dan gaat het over de gemeenten Zandvoort, Noordwijk, Katwijk en Wassenaar. presenteerden dinsdag 28 april in Den Haag een alternatief plan. voor plaatsing van windturbines op de Noordzee. De wethouders deden dit samen met vertegenwoordigers van belangenorganisaties Stichting Vrije Horizon. In het perscentrum Nielspoort boden zij een alternatief aan leden van de Tweede Kamer aan. S'avonds herhaalden zij hun presentatie in het gemeentehuis van Katwijk. Daarvoor waren raadsleden uitgenodigd van gemeenten aan de Noord-Hollandse kust. Met meer dan 100 aanwezige luisteraars was de belangstelling zeer groot. De zichtafstand... De plannen die de verantwoordelijke ministers hebben gemaakt als het gaat om windturbines op zee... ...gaan uit van twee grote velden met honderden turbines op 18 kilometer voor de Noord- en Zuid-Hollandse kust. Volgens de gemeente is dit ruimschoots binnen zichtafstand vanaf de kust. En door hun aantal en hun hoogte zullen de turbines de vrije horizon ernstig vervuilen. Onderzoek wijst uit dat dit leidt tot terugloop van de bezoekersaantallen aan de kust... De afname van de bestedingen die hiervan het gevolg is, gaan bovendien ook op de kosten van de werkgelegenheid. IJmuiden-Verk. Nou, het alternatief dat werd gepresenteerd in het veld IJmuiden-Verk, op een afstand van 40 kilometer vanaf de kust, is ver genoeg om geen horizonvervuiling te veroorzaken op een plek met meer wind en groot genoeg om het dubbele aantal windturbines te kunnen herbergen dan nu voor de kust is gepland. Nou, als het gaat om beïnvloeding, de Tweede Kamer neemt naar verwachting nog voor het zomerreces een besluit over de locaties voor windturbinevelden. Tot die tijd is effectieve beïnvloeding mogelijk. In de kustplaatsen is een burgerinitiatief in voorbereiding. Ook de stuurgroep bereidt verdere informatiebijeenkomsten voor. Data en locaties worden breed aangekondigd. In het kader van een procedure die het Rijk nu voert, de Rijkstructuurvisie Windenergie op Zee geheten houden betrokken ministers op 19 mei 2015... een inloopbijeenkomst in Egmond aan Zee, Hotel Zuiderduin... gevestigd aan de Zeeweg 52. Een andere uh, optie is 12 mei in noordwijk Hout. van 6 uur s avonds tot 9 uur in het conferentiecentrum Levenhorst aan de Lange Laan. De bijeenkomst in Hotel Zuiderduin op de Zeeweg 52 in Egmond aan Zee... begint om 6 uur s avonds en is om 9 uur afgelopen luister. Liefhebbers van fotograferen, u kunt meedoen aan een mooie fotowedstrijd over het Noordzeekanaalgebied. Het Noordzeekanaalgebied heeft een rijke historie, maar wat zien we daarna nou nog van terug. Het projectbureau Noordzeekanaalgebied organiseert daarom een fotowedstrijd om de historische en hedendaagse betekenis van het Noordzeekanaalgebied weer eens in gezicht te geven. Tot 1 juni kan iedereen foto's insturen en zo kans maken op een mooie prijs. De fotowedstrijd staat aan bij het festival Industriecultuur. En dit festival zet komende maanden het industrieel erfgoed van het Noordzekeraalgebied en de Zaanstreek in de Schijnwerpers. Wilt u meedoen? Voor de fotowedstrijd wordt gezocht naar foto's die het heden en het verleden van het Noordzekeraalgebied laten zien in combinatie met de volgende categorieën: werken, dan gaat het dus om de industrie, haven en de bedrijvigheid. Wonen, de huisvesting, de leefomgeving. Recreëren, natuur, milieu en cultuur. En per categorie worden er twee prijzen beschikbaar gesteld. Een hoofdprijs en een eervolle vermelding. De hoofdprijs bedraagt van iets 500 euro en de eervolle vermelding bedraagt 250 euro. Iedereen die de identiteit van het gebied weet vast te leggen, kan deelnemen en maakt kans op een prachtige prijs. Uploaden van foto's kan tot 1 juni op de website van het projectbureau. En Het adres van de website is www.noordzeekanaalgebied.nl en dan een schuine streep fotowedstrijd tussenliggend streepje 2015. Ik herhaal het nog even: www.noordzeekanaalgebied fotowedstrijd streepje 2015. U kunt op deze site allerlei informatie uh, vinden over de wedstrijdvoorwaarden en ook over de prijzen. Ik weet niet luisteraars of er veel zandvoorters zijn die een speedboot hebben, of een kruiser, of een sloep, of een ander pleziervaartuig. Maar in ieder geval de provincie gaat strenger controleren op de vaarsnelheid in de wateren van de provincie. Dit zomervaarseizoen, het is 1 mei allemaal al begonnen, gaat de provincie Noord-Holland strenger controleren op de vaarsnelheid. Van zowel beroeps- als recreatieve vaart en ook het vaargedrag wordt in de gaten gehouden. En waar nodig zal de provincie bij overtredingen handhavend optreden. Nou, dat betekent, u begrijpt het al, fikse boetes bij uh, snelheidsovertreding en uh, onverantwoordelijk gedrag op het water. De medewerkers van de provincie zullen vaker aanwezig zijn op en langs de wateren van de provincie. Het zomervaarsseizoen uh, loopt overigens van 1 april tot 1 oktober. Het is dus 1 april is al begonnen. En de strengere handhaving is 1 mei gestart. U kunt informatie over vaarregels vinden. Dan moet u even uh, googlen op het woord binnenvaart politiereglement. En onder het thema water vindt u dan allerlei voorwaarden die uh, gelden op het water. De gemeente Zandvoort heeft de omgevingsvergunning voor het plan Prinsessenpark eind maart afgegeven. Ontwikkelaar en aannemer KPN-groep uit Katwijk zal daarom begin mei met de sloopwerkzaamheden op het terrein starten. De planning is dat de bouw dan eind juni zal gaan aanvangen. Prinsessenpark is een bijzonder groen wijkje op loopafstand van winkels en strand. De architectuur is stijlvol en traditioneel. De gekeimde gevels en veranda's zijn de knipoog naar het typisch Zandvoortse bouwstijl van Waleer. Een van de laatste plekken in Zandvoort waar nog grondgebonden nieuwbouwwoningen mogelijk zijn. Inmiddels zijn er al 18 van in totaal 22 woningen verkocht... De vier resterende woningen zijn geprijsd vanaf, ja, schrikt u niet luisteraars, 370.000 euro. Maar meer informatie kan men verkrijgen via www.princessenpark.nl of bij een mooie kind een vleut, een Mooie kind vleut nou, het, internet, het internetadres herhaal ik nog een keer. www.princessenpark.nl ...bij luisteraars dan het weer bij ZFM Zandvoort. Vooral in de middag kunnen buien zwaar uitpakken... ...en dan heb ik het over haal en lokaal zware windstoten tot 100 km per uur. In het oosten is de kans op zware buien overigens het grootst. Dit komt omdat het daar vanochtend nog zo'n 22 graden was... ...en in het westen ja, maximaal 18 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog... ...en zet de temperatuur een forse daling in. Eind van de middag is het nog maar 13 graden aan zee... ...tot 17 graden in het binnenland. Er staat daarbij een krachtige tot harde zuidwestenwind... ...waardoor het nog kouder zal aanvoelen. Op de stranden kan het tijdelijk zelfs stormachtig waaien... ...en heb ik het over acht Beaufort. ...een dikke trui of een, uh, een dikke jas zijn aan te raden. Vanavond blijft het op een enkele lokale regenbuur na droog weer. De eerste uren vanavond waait het toch flink aan zee... ...en er zijn nog zware windstoten mogelijk tot 80 km per uur... Vanaf zonsondergang gaat het allemaal wat rustiger worden... en vannacht is het wisselen bewolkt, overwegend droog... en het koelt dan af naar een graad of 10. Morgen begint droog, maar overdag ontstaan enkele buien. Vooral in het binnenland kan daarbij onweer voorkomen. Ook hagel- en zware windstoten zijn niet onmogelijk. Tussen de buien doorschijnt geregeld de zon. Het waait krachtig tot hard. Vanuit het zuidwesten en in het noordwestelijk kustgebied... kan de wind zelfs tijdelijk stormachtig worden, windkracht 8... De maximumtemperatuur morgen ligt tussen 14 graden in het noordwesten tot 17 graden in het oosten. Donderdag brengt een hoogdrukgebied gebied rust in de atmosfeer. De wind komt geleidelijk tot bedaren en de buigheid neemt af. En bij een mix van wolken en zon wordt het een graad of 15. Op vrijdag is het rustig weer met de afwisseling van wolkenvelden en zon. Eind van de middag trekt een regenzone vanuit het zuidwesten het land binnen. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 20 graden in Limburg. In het weekend en overal zaterdag veroorzaakt een depressie opnieuw buien in de wind. en wind. Daarna volgen weer een paar droge en vrij warme dagen met zonnige perioden. Kortom, luisteraars, het blijft wisselvallig. Toch zover het weer bij ZIFM Zandvoort. Ja, luisteraars, dat het weer bij ZIFM Zandvoort vooral in de middag kunnen buien. We hadden we wel gehad? Het weer, Sherlock, dankjewel. Uh, alsjeblieft. Uh, ja, luisteraars, uh, uh, als het om vrijheid gaat, dan mag dit nummer natuurlijk zeker niet ontbreken: I want to break free. Nou, queen natuurlijk. Freddie Mercury met Queen, I want to break free. Nou, dat is al een tijdje geleden gebeurd. Toen is die al uh, vrijgebroken, zeg maar. En uh, ja, zit nou ergens op een volkje mee te genieten... van alles wat wij vandaag aan bevrijdingsfeesten vieren. Lucas van der Oost. Hey! The best things in life are free. Got it. zo'n liedje over vrijheid. De meeste dierenluisteraars worden in vrijheid geboren. Dat is maar goed ook. Maar ja, sommigen die uh, moeten toch echt in zo'n nationaal park gezet worden, willen ze die vrijheid ook behouden. En die Williams heeft een prachtig liedje gezongen over Born Free. Free as the grass grows, born free to follow your heart. Live free, and beauty surrounds you. The world still astounds you each time you look at a star. En die Williams ook weer helaas veel te vroeg overleden. Born Free, The Roads to Freedom wordt bezongen door Rob Lamotte. De mode was dat met uh, The Road to Freedom. Heal the world and make it a better place. Michael Jackson. En met dit nummer sluit ik het eerste uur af, luisteraars van ZFM uh, Luncht. Tot straks, tot het volgende uur.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 is brighter than tomorrow.